Zes uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Asielzoekers en migranten die worden gezien als een gevaar... of die liegen over hun identiteit... worden in Duitsland voortaan veel scherper in de gaten gehouden. Met deze en andere maatregelen wil de regering aanslagen... zoals die op de kerstmarkt in Berlijn voorkomen. Asielzoekers kunnen een uitgaansverbod krijgen... en een land dat weigert mee te werken aan het terugnemen van een migrant... kan gekort worden op de ontwikkelingshulp, vindt Berlijn. Door de extreme kou in Oost-Europa zijn al ruim 60 doden gevallen. Het is al sinds begin januari extreem koud met temperaturen tot ruim 20 graden onder nul. In Polen zijn al meer dan 20 mensen omgekomen en ook in Macedonië, Servië en Roemenië zijn doden gevallen door de kou. Na veel kritiek zijn vluchtelingen in Griekenland verplaatst van tentenkampen naar hotels. Ryanair is voor het eerst de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. De eerste Prijsvechter vervoerde vorig jaar 117 miljoen passagiers. En passeert daarmee Lufthansa, dat sinds 2009 de grootste maatschappij van Europa was. Daarvoor was Air France KLM dat nog. Ryanair groeide vorig jaar met 15%. De politie in Zuid-Limburg heeft 14 arrestaties verricht in een onderzoek naar tientallen misdrijven, zoals autodiefstallen, ramkraken en witwassen. In de omgeving van Heerlen zijn 18 panden doorzocht. Er zijn daarbij vuurwapens, harddrugs en een gestolen auto in beslag genomen. De arrestanten worden onder meer verdacht van een ramkraak op een juwelier in Brunsum. Het kabinet trekt 5 miljoen euro extra uit voor hulp aan vluchtelingen in Irak. Dat maakte minister Ploemen bekend na een bezoek aan heroverd IS-gebied in het land. Ze was onder meer in een kamp met 14.000 vluchtelingen. Ze noemde de situatie daar schrijnend. Volgens Ploemen zal het aantal vluchtelingen in Irak de komende tijd nog verder stijgen. Het weer vannacht koelt het in het binnenland af naar 2 graden en kan er mist ontstaan. Morgenochtend regen en in het noorden veel wind. In de middag klaart het op en vanaf donderdag wordt het kouder. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de meeste wegen is het niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad, met name rond Amsterdam. Daar is ook een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Badhoeverdorp en Beverwijk staat 16 kilometer file met meer dan een uur verdraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Daar ook een file op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Uitgeest en Knopert een kwartier. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad tussen Watergraafsmeer en Kadoelen een half uur verdraging. A 12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen 2 kilometer door een ongeluk. één rijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A 27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Knoperlunet Lunetten 10 minuten. En 14, de haag richting Leidstendam tussen Den Haag-Mariëhoeven en afrit Voorschoten een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M. Met nu ZFM in de avond. Baby, baby, baby, ja, en een hele goede avond... Welkom bij een nieuwe aflevering van CFM in Avond Live. Gewoon weer regulier zoals u gewend bent van ons. Interviews, gezellige items en natuurlijk veel nieuws. Verzoekjes zijn natuurlijk welkom. 023-573-0393. Onze CFM Hotline. Vandaag hebben we het lekker druk in de uitzending. We hebben wel maar liefst twee Emiels in de uitzending vandaag. En dan heb ik het over Emiel Baars, een zanger uit Amsterdam. Hij lijkt een tikje op Jan Dino, bekend van RTL4-programma's. En we hebben Emiel. Ja. Zit u op het puntje van uw stoel? Emiel Ratenband in de uitzending. En Emiel Ratenband is natuurlijk de afgelopen tijd best wel veel in het nieuws geweest. Over zijn uh, ja, scheiding, over allerlei andere dingetjes. En uh, ja, natuurlijk ook over de ruzie met Peter Njourens. En daar wil ik hem natuurlijk ook wel wat over gaan vragen. Maar het moet vooral een gezellig interview worden. En we hebben zanger Ronnie van Bemmel in de uitzending. Heeft u vragen aan de artiesten die wij in de uitzending hebben... kan u ook altijd even bellen naar 023 573 0393. Onze CFM telefoon. natuurlijk heel veel meer leuke muziek en informatie op uw radio. Maar we gaan eerst lekker luisteren naar... hij, hij heeft van de week de Haarma helemaal volgespeeld. Dan heb ik het over André Azen Junior met Leef. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam... zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles...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 is relay I'll call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 Van, uh, ja, Wesley Broens hier op CFM Zandvoort. Bekend van het uh, programma. Oh, oh, daar gaan we weer van, uh, ja, natuurlijk de tegenhanger van. Oh, oh, Gerso. En uh, de Haagenezen die op pad gaan. En dit keer dan naar uh, Mallorca. Dat is natuurlijk afgelopen seizoen geweest. En daarvan uh, is dit liedje ook bekend. In ieder geval Wesley Broens. Schrijf hem op. Daar gaat u nog veel van horen. U luistert nog steeds naar een nieuwe aflevering van CFM in de Avond Live. Met lekkere muziek. Heeft u een plaatje aan? Wilt u dat aanvragen? Dat kan. Bel gewoon 023. 5730393. Dat is onze CFM hotline. En u kan natuurlijk ook live inschakelen. Dat kan op Facebook. Maar het kan ook via www.zfm-live.nl. Dan kan je meeluisteren en kijken. En dan hoor je ook zometeen het telefoongesprek. Met uh, ja, Emiel Ratelband. En met Ronnie van Bemmel. En Emiel Ratelband. Dat wordt nog wel een leuk interview. Dus ik zou zeker blijven luisteren. U gaat uh, luisteren naar het volgende plaatje. Die we klaar voor hebben staan. En dat is... het uh, Tino Martin, ja hij staat binnenkort in het, uh, het zingodoom. en uh, ja en hij heeft een singeltje uitgebracht en dat heet Later als ik groot ben. Ik was eruit, kwartje gevallen. Klap ik er nog na, maar ik wist wie ik wou worden. Ik liet ze los, de oude getallen, ze er mij nog na.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 'Cause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 So don't stop. Ik hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Het bord op schotengevoel is op aan de gang. U bent lekker aan het eten. Wat wilt u thuis het eten horen? Dan kan u natuurlijk even doorbellen. Uh, door, uh, 023 573 0393. Ik zeg wel, eet eerst even je bord leeg. Zullen we dat doen? Dat vind ik een goed idee. Ik zie je lopen met een ander.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 Van je keuze dan op mij Lijkt misschien wel op ik al...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 Zult het altijd weten, nooit meer vergeten. Ik ben degene die het van je houdt. Je hoort bij mij, bij mij, bij mij. Wij zijn voor Middell.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 Moet ik nog eens aan mijn vader vragen? En ieder zet, krijg zijn eigen deel. Al is het dag, en komt soms zomaar een geluk opdagen. dagen. Mijn zakken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 Je weet wat ik nu voel Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik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 and then oh say oh, oh. is you my Voel dat je weet waar ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien waar ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. ik neem je mee. Je hand tegen mijn huid Met mijn ogen dicht Voel ik je gezicht Zo dicht bij mij Jij kust me zacht Ik draai me om Dan pak je me vast En ik denk om Het ging veel te snel Laten we er nog wat op Hier op ZFM uh, Zandvoort. Het lekker station van uw regio. Heeft u het ook lekker zo naar uw zin, Lekker thuis op de bank met uw bord op schoot. Of bent u lekker uh, naar de muziek aan het luisteren. Of de kabelkrant aan het lezen. Dat kan natuurlijk ook. En uh, wilt u een plaatje aanvragen? Dat kan 0235730393. Het volgende plaatje is aangevraagd. Uh, voor Gerda Hazenbroek ja, voor Gerda Hazenbroek van Angelique van Duin en Angelique van Duin die, uh, die, uh, ja, die wil het uh, liedje Vrienden voor het Leven hebben dat zou wel een betekenis hebben toch? Vrienden voor het Leven hier op CFM Zandvoort met uh, ja, Danny de Mung natuurlijk laatste vragen kan hij 023 573 0393 daar was je dan het leek maar Stap en die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 Ik een hart, zolang ik leef. Ik heb een hart, omdat ik veel.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 Al doe je mij soms pijn Ik wil niet zonder jou zijn Als je maar bij me bent Zoals je me Wesley Meurs hier op CFM Zandvoort, het station van uw regio. En uh, ja, zometeen hebben we hem natuurlijk hier in de studio. Emiel Baars, hij is er al. En twee uur gaan we zeker eventjes uh, met hem... Uh, gaan we zeker even met, met hem praten. In ieder geval hoe uh, zijn single loopt natuurlijk. Hey jij... Een geweldige single natuurlijk. En uh, we gaan natuurlijk ook draaien. En we hebben natuurlijk Emiel uh, Ratelband in de studio. Niet in de studio, aan de telefoon. En uh, ja, we gaan hem natuurlijk uh, aan de tand voelen over het verhaal... wat uh, ja, Peter Jan Rens heet. En uh, dat uh, is nog wel een, uh, speciaal, uh, ja, een speciaal verhaal. Daar houden we het maar even op. Zometeen uh, tweede uur in ieder geval genoeg te doen. U gaat lekker luisteren naar de, de volgende muziek. Sasje Brouwers in ieder geval.